Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De val van de Spaanse regering lijkt onvermijdelijk. De regering van premier Rajoy ligt onder vuur door een corruptieschandaal in zijn partij, de Partido Popular. Die liet zich betalen door zakenmensen in ruil voor opdrachten. In het corruptieschandaal werden vorige week 29 politici en zakenlieden veroordeeld. Vandaag bleek dat een meerderheid van het parlement vindt dat Rajoy weg moet. De omstreden Asuna-moskee in Den Haag is erkend als goed doel... en profiteert daarom van belastingvoordelen. De moskee heeft de zogeheten status, schrijft staatssecretaris Snel aan de Tweede Kamer. De moskee komt geregeld in het nieuws vanwege radicale preken. Snel zegt dat hij de status niet zomaar kan intrekken... omdat de moskee een religieuze instelling is. De hele Tweede Kamer steunt het besluit van Nederland en Australië... om Rusland aansprakelijk te stellen voor de ramp met vlucht MH17... Kamerleden spreken van een juist, logisch en dapper besluit. Ook Forum voor Democratie-leider Baudet sloot zich daarbij aan. Eerder uitte hij nog twijfels over de onafhankelijkheid van het onderzoek. De VS voert heffingen in op staal en aluminium uit de Europese Unie. President Trump had eerder een uitzonderingspositie ingesteld voor de EU... maar daar komt nu een einde aan. Dat betekent dat er vanaf morgen een importheffing komt... van 26% op staal en 10% op aluminium... De EU komt nu met tegenmaatregelen. En het noordoosten van het land heeft last van zware onweersbuien. In verschillende plaatsen is de avondvierdaagse afgelast. Onder meer in Assen, Drachten en Vlachtwedden. Tussen Groningen en Leeuwarden reden enige tijd geen treinen na blikseminslag. Maar die storing is inmiddels voorbij. Het weer, vooral in het noordoosten dus nog stevige onweersbuien... met kans op hagel, windstoten en veel neerslag. In de rest van het land is het grotendeels opgeklaard... maar ook daar kan nog een bui vallen. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het binnenland buien. De kust kan last hebben van hardnekkige bewolking van zee. En het wordt dan 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Ongelijk. Laten wijzers draaien. wacht je schoenen, zet ze uit de pas. Ik zal de doods bewaren tot die vol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 You can get the rest. Oh, catch that butt. Love is the dog, I'm thinking of. oh can't you see? Love is the dog, gotta put in me. Oh Get that butt Love is the dog, I'm thinking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 van Zandvoort van op 106.9 C, C, C peladitos, ja,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 Doing shots I wondered if you'd stay the night You just took my hand